Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel Nederlanders vinden het prima als je bij supermarkten geen sigaretten meer kunt kopen. Vanaf 2024 komt daar een verbod op, maar bijna driekwart van de mensen vindt het prima als dat verbod dit jaar al wordt ingevoerd. Blijkt uit een onderzoek van de Hartstichting, KWF en het Longfonds. Na 2024 kun je alleen nog peuken kopen bij tankstations en tabakzaken. Ook gaat de prijs van een normaal pakje sigaretten de komende jaren langzaam maar zeker naar een tientje. Het is nog steeds glad buiten. Vooral als je in het noorden woont moet je nog oppassen als je de straat op gaat. Deze vrouw uit Leiden ging twee keer onderuit vanochtend. Zij had de memo niet gekregen. Nee, ik wist het niet. Ze had het wel gezegd, maar ik ging meer uit van het verkeer op de snelweg en niet uh, hier in de stad. Op de snelweg merk je er dan ook het meeste van. Er waren tientallen ongelukken, veel glijpartijen. Dat komt door ijzel. Er is wel gestrooid, zegt Rijkswaterstaat, maar... Als de regen valt op de weg, dan spoelt het zout uit en dan moeten we weer een nieuw zout aanbrengen. Dat doen we ook continu, maar ja, ijzel is en blijft heel verraderlijk, verraderlijke gladheid. En er worden mensen soms wel overvallen. Een opmerkelijk coronafeest in een voorstadje van Parijs. 81 mensen in een loods hielden zeker geen anderhalve meter afstand. Er was namelijk een enorme orgie aan de gang. Volgens Franse media was alles piekfijn verzorgd. Er was licht en geluid en er werd alcohol geschonken. Alle bezoekers hebben een boete gekregen en drie mensen zijn opgepakt. Deze zanger had ineens de politie op zijn stoep staan. De buren van Rag Bone Man belden de politie omdat ze dachten dat de zanger een lockdownfeestje hield. Bleek toch wat anders te zitten. Hij vierde zijn verjaardag alleen met een huisgenoot. De twee hadden de karaoke machine aangeslingerd en zongen tot diep in de nacht van alles en nog wat. En daarom dachten de buren dat er een feestje was. Het weer, in het noorden dus nog glad, het vriest een beetje. Er is regen, natte sneeuw en ijzel. In het zuiden vriest het niet meer, daar valt motregen. Vanmiddag grotendeels bewolkt... De temperatuur blijft in Groningen steken rond het vriespunt. En in Limburg wordt het een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Verkeer in het midden en noorden van het land moet rekening houden met gladheid door ijzel. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij Zaanstad Zuid nog 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Want na een ongeluk is zijn daar drie rijstroken dicht. En op de A9 Alkmaar Amstelveen bij knopend rottepoddenplein 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap.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 Ja, en we zijn weer terug uh, met ons programma, uh, maar we noemen het nu maar eventjes Goedemiddag Zandvoort. We hebben geluisterd naar een heerlijk stukje muziek, lekker vrolijk en opgewekt, nou, net als alle onderwerpen die we vandaag behandelen. Dat waren uh, de, zeg ik het nu goed, Bad Boys, Bloom... Fine Young cannibal. The, sorry, The Fine Young Cannibals. Dat uh, is van Downlander in Australië. Uh, we zijn bezig om onze volgende gast te bereiken. En ik weet niet of dat al gelukt is. Jazeker, dat is gelukkig gelukt. We gaan in het volgende uur een aantal leuke dingen bespreken. We gaan het hebben over de Omgevingswet Zandvoort. De Omgevingsvisie Zandvoort met Jeroen Trouders. Daarna gaan we praten met wethouder Gertjan jan Bluis uh, over de visie op de dienstverlening in Zandvoort vanuit de gemeentelijke overheid. Uh, en daarna gaan we praten met uh, de Lions Club uh, Zandvoort die iets heel ontspannends aan het doen is met een bingo. Want uh, pluspunt uh, jongerenwerkers die wilden helaas niet meewerken aan deze uitzending. Uh, we gaan nu uh, praten met Jeroen trouwens. Goedemiddag Jeroen. Goedemiddag, goedemiddag. Nou, we hebben elkaar al eens vaker aan de telefoon gehad over ja. de Omgevingswet. Uh, maar goed, niet alle luisteraars zijn er bekend mee. En we hebben vast ook wel eens weer nieuwe luisteraars. Dus misschien toch nog heel even kort introduceren. Waar ging het ook alweer over? Waar ging het ook alweer over? Nou, we zijn uh, voor Zandvoort een omgevingsvisie aan het maken. Ja. En dat is eigenlijk een, een, een, een toekomstvisie. Uh, een verhaal over hoe Zandvoort zich de komende twintig jaar uh, uh, ja, zou moeten ontwikkelen. Dus... Uh, hoe Zandvoort om moet gaan met nou, nieuwe woningen, wegen. Hoe om moet gaan met uh, het veranderen van de energietransitie. De opvangen van de verandering van het klimaat. Kortom alles wat onze leefomgeving raakt. Dus daar zijn we over het nadenken. En daar uh, maken we een verhaal voor. Dat hopelijk uh, de Zandvoort helpt. Aha, uh, en dat betekent dus 20 jaar, hè? dus uh, ja. dat, dat zijn heel, heel veel lange dingen. Dat gaat dus niet alleen maar over uh, welke kleur we in Zandvoort zouden willen hebben, bijvoorbeeld. Nee, dat klopt. Dat gaat eigenlijk over, over ja, eigenlijk het grote verhaal... Hè? Dus um, ja, waar gaan we bouwen? Waar is er nog ruimte? Um, hoe ziet Zandvoort eruit? Wie wonen er dan uh, tegen die tijd? Um, en als we weten uh, ja, ongeveer wat voor, welke mensen daar wonen, wat voor, wat voor voorzieningen hebben die mensen dan nodig? Uh, hoe, beweegt, hoe bewegen mensen zich? Maar, en Daar probeer je een, uh, een beeld bij te vormen. En uh, ja, op basis van dat beeld kun je dan uh, uh, ja, ongeveer uh, verzinnen uh, wat je daarbij nodig hebt. Ja, nou en vertel, er zijn verschillende dingen gebeurd. De eerste ja. bijeenkomst was nog fysiek, toen mochten we nog bij elkaar komen. Daarna ja. hebben jullie ook verschillende online overeenkomsten, bijeenkomsten gehad. Ja, klopt. Um, dat is alweer, uh, ja, afgelopen najaar hebben we inderdaad een hele aantal bijeenkomsten gehad. Uh, digitaal, uh, ja, zoals dat allemaal gaat tegenwoordig ja. natuurlijk. Um, en dat zal allemaal even duren, vrees ik. Um, hebben we met elkaar gesproken over ja, drie uh, uh, ja, perspectieven die we voor Zandvoort aan het ontwikkelen waren. Eigenlijk drie, je zou kunnen zeggen, stippen op de horizon, beelden, um, op welke manier Zandvoort zich kan um, ontwikkelen. Dus um, ja, wat, wat voor, wat voor, wat voor, wat voor ja, beeld past er bij um, Zandvoort? Wat, wat, zou, wat zou Zandvoort kunnen zijn over twintig jaar? Dus dat hebben we, ja... Uh, gemaakt. We uh, hebben over gepraat met inwoners, uh, met experts. Uh, we hebben natuurlijk ook met de politiek over gesproken. Ja. En uh, ja, dat hebben we nu uh, verwerkt in een uh, mooi verhaal, wat we perspectieven notitie hebben genoemd. Eigenlijk uh, hebben we drie uh, mogelijke beelden voor Zandvoort uh, opgesteld. Oké, okay, dus dat is eigenlijk scenario 1, 2 en 3. Ja, correct. Uh, en wat gaat er dan nu gebeuren met deze scenario's 1, 2 en 3? Nou, we hebben drie uh, scenario's. Uh, Zandvoort... Uh, Leeft hebben we die genoemd, Zandvoort Durft hebben we die genoemd en uh, uh, Zandvoort Zorgt hebben we die genoemd. En ja, die, drie, die drie perspectieven, je weet één ding zeker, we gaan niet één van die drie perspectieven kiezen. Nee, we gaan uh, die drie perspectieven combineren. Combineren tot één samenhangend verhaal. Uh, Ieder perspectief heeft aantrekkelijke kanten. Ieder perspectief heeft ook een aantal dingen waarvan mensen zeggen, misschien zeggen we, nou ja... Dat is misschien iets wat minder past bij Zandvoort. antwoord. En uh, de meest aantrekkelijke kanten die gaan we combineren tot één uh, samenhangend uh, verhaal. En als je dat samenhangende verhaal hebt, als je dus die stip op de horizon hebt, dan weet uh, je waar je naartoe wil, en dan kan je op basis daarvan kun je dus ook ja, meer concreet gaan verzinnen wat daar dan uh, bij hoort. Dus dat is de volgende stap, en dat leidt dan tot een, uh, uh, ja, zoals we dat dan noemen, omgevingsvisie Oké, okay. maar nu hebben we die drie visies en kunnen mensen ja. uh, daar bijvoorbeeld op reageren en zeggen van nou dit vind ja. ik nou belangrijk of uh, dat? Ja, die drie, die drie perspectieven die staan samengevat op de website van de gemeente www.zandvoort.nl en dan een streep omgevingsvisie. En daar kan iedereen die drie perspectieven samengevat lezen. En uh, het is ook mogelijk om via die website uh, daarop uh, te reageren. En ja, vervolgens gaan we ook weer in gesprek de komende tijd uh, met de zondvoorters uh, over ja, de vertaling van die drie perspectieven en uh, hoe mensen daarentegen aankijken en wat keuzes uh, uh, we zouden kunnen maken nou, en ja. dat uh, nemen we dan weer mee richting die visie. Uh, maar de mensen kunnen dus, uh, is dat open reageren of krijgen ze allerlei vragen waar ze het moeten invullen? Nee, dat is open. Dus op dit moment is dat open. Okay. Gewoon een open uh, reactieveld en uh, iedereen kan daar dan een verhaal achterlaten. Ja, je kan je, ja. eigen, je eigen aangepaste visie er nog aan toevoegen. Absoluut, en mensen kunnen ook altijd, altijd mailen, rechtstreeks naar omgevingsvisie.zandvoort.nl Dus ja, allerlei manieren om reactie achter te laden. Maar het is dus ook wel belangrijk voor mensen om te realiseren. Kijk, als ik de, de drie visies uh, beluister, leeft, uh, mm -hmm. zorgt en durft... denk ik, ja. nou, ik, uh, ik voel me nog jong, fit en vitaal. Dus ik, uh, ik kies voor durf. Ik uh, ga allerlei spannende leuke dingen in de antwoord willen hebben. Ja. Uh, maar ja, ik moet ja. natuurlijk ook wel bedenken dat uh, die visie voor twintig jaar is. Dus uh, aan het einde van de visie ben ik zelf 75. en dan heb ik misschien hele andere behoeftes. Ja, bijvoorbeeld. Dat is inderdaad uh, wat daarbij hoort inderdaad, dat klopt. Dus uh, ja, inderdaad. Dus uh, mensen komen in andere levensfase terecht. Dus over twintig jaar, hè? Als stel ja. is dat, dat je, dat je dan zou besluiten, nou dan komen dan is Zandvoort inderdaad een uh, ander dorp. Er horen dan anders voorzieningen bij. En ja, dan moet je je dus nu al op uh, nu al op voorbereiden inderdaad. Dat ja, klopt. ja. Nou, Of je moet bedenken, hoe je zorgt dat er weer uh, voldoende uh, frisruitige jonge mensen in Zandvoort uh, nou, komen precies. wonen. Zodat we niet ja, er is ook natuurlijk een woningbouwopgave voor Zandvoort. Ja. Er is absoluut behoefte op dit moment aan het bouwen van woningen voor jongeren. Woningen die ook betaalbaar zijn. Nou, we het weten allemaal hoe moeilijk het is om een huis te vinden. En we willen, ja, je wil ook dat je kinderen weer een plek kunnen vinden straks in Zandvoort. Dus ja, over dat soort dingen gaat het inderdaad. Ja, dat is een heel erg breed verhaal. En het gaat ja. eigenlijk iedere Zandvoort ook aan. Ja, zeker. Zeker, inwoners, uh, ondernemers, uh, uh, bezoekers ook van Zandvoort, eigenlijk iedereen die in Zandvoort komt, uh, uh, ja, uh, mensen die werken in Zandvoort, uh, ja, die, die, ja, die raakt dit verhaal inderdaad ook. Ja, maar mensen die niet in Zandvoort wonen, mogen die daar ook uh, iets van vinden? Dus uh, als ik uh, nou ja. in, uh, in, in Amsterdam woon en ik werk hier toevallig bij uh, Albert Heijn, mag ik dan ook iets van deze visie uh, vinden? Iedereen mag daar iets van vinden. Uh, het is wel zo natuurlijk dat we ons gesprekken in eerste instantie richten op uh, zeggen, de, de, de mensen die echt in Zandvoort wonen of ja, direct echt met Zandvoort uh, verbonden zijn. Dat zijn de mensen die ook kennen, die, die, die we direct uitnodigen. Ja. Maar uiteindelijk is het ook iedereen die wil reageren, die reageert uh, uiteraard. En, en, en bedrijven? Bijvoorbeeld een NH-hotel of Corenton, wat hier allerlei ja. plannen heeft? Nou ja, kijk, uh, wij gaan met iedereen in gesprek. Uh, die met ons in gesprek wil. En er zijn heel veel mensen die zeggen, uh, nou ja, we praten met bijvoorbeeld met de ondernemersverenigingen uh, hebben we gesprekken. Uh, er zijn natuurlijk diverse ondernemersverenigingen in Zandvoort. Ja. We hebben een aantal gesprekken mee gehad. Uh, uh, we praten met bewonersverenigingen uh, uh, uh, met uh, uh, alle instellingen in Zandvoort. Dus uh, ja, natuurlijk, uiteraard. Dat zijn natuurlijk ook hele belangrijke partijen in Zandvoort. Jazeker. Ja, en, uh, en het circuit, uh, praat hij ook mee? Um, nou, misschien is, uh, dit, ja. misschien is dit, dit wel een mooi om via de radio uh, te zeggen dat ik graag nog een keer met de circuit in gesprek ga. Want die stond nog op het lijstje. Aha, oké. Okay. Dus, nou, uh. <laughs> over de omgeving van Zandvoort gesproken. wordt gesproken. <laughs> een hele precies. belangrijke factor. Dat is niet onbelangrijk. En het dat is natuurlijk, is, dat is, kijk, in die zin is het natuurlijk ook zo dat. Uh, de gemeente in brede zin praat natuurlijk ook weer met allerlei partijen. En we hebben ook gezegd dat we gaan ook niet allerlei gesprekken overdoen. Dus mijn collega's die bijvoorbeeld vanuit economie en toerisme ja. contact onderhouden... die vertellen mij ook weer wat bijvoorbeeld het, het circuit wil. Dus, dus nou ja, dat, is ook, dat is ook een beetje hoe we dat organiseren. Het is ook niet zo dat we al gesprekken dat drie keer gaan voeren. Dat is ook zonde. Maar... Ja, maar als de reactie bespeurde, dan denk ik dat er nog wat extra input nee, van de circuit, het circuit is wel welkom. Nee, absoluut. Het circuit zou ik graag spreken, dat klopt. Oh, Oké, okay. nou ja. dat uh, gaan we regelen. Absoluut. We zullen de volgende uitzending het circuit vragen of ze al uh, geweest zijn. Heel goed, ja. Dat gaat goed komen. Uh, wat is het uh, tijdspad uh, voor de omgevingsvisie? Want uh, het staat er nu, dus mensen kunnen reageren. Ja. Dan gaan mensen achteroverleuning, ja. nou dat doe ik volgende maand wel... Nou, dat lijkt me zonde, want de, ja. tijd, gaat, de tijd gaat heel snel. Uh, zoals ik al zei, we hebben dus eind vorig jaar we hebben die perspectievennotitie uh, uh, gemaakt. Ja. We zijn nu bezig met uh, dus het beginnen aan het uh, werken aan de ontwerpomgevingsvisie. Daar gaan we dus binnenkort weer over in gesprek in februari. En uh, eind maart hopen we zover te zijn eind maart, begin april dat we een uh, ontwerpomgevingsvisie hebben. Dus de komende twee maanden gaat er heel veel uh, gebeuren. Dus uh, ja, hoe eerder mensen uh, uh, reageren en ideeën meegeven, uh, hoe beter dat is. Ja, nou, het komt, de komende dagen wordt het uh, minder mooi weer. Dus het wordt morgen nog een mooie dag om een beetje te wandelen met winterkou, heb ik begrepen. Maar daarna komt uh -huh. er weer allerlei dingen uit de lucht vallen. Sneeuw, ja. regen, water, koud, wind. Dus het is een, precies het moment om achter de pc te duiken, de visies te lezen en erop te reageren. Uh, zodat we ja. niet kunnen hoeven te mopperen later dat we uh, geen bijdrage hebben mogen leveren hoe ons dorp de toekomst uitziet. Nou, dat uh, lijkt me een heel goed idee. Oké. Okay. Nou, heel erg uh, bedankt uh, uh, voor alle informatie. Uh, nog mee. eventjes de, de uh, gegevens. Je kan mailen naar ja. Omgevingsvisie omgevingsvisie.zandvoort.nl ja. of je kan op de website van de gemeente www.zandvoort.nl schuinstreepje, ja. omgevingsvisie, uh, de drie visies vinden. Ja, zeker. Hartstikke bedankt voor uh, de informatie. En uh, we zijn heel benieuwd naar de conceptomgevingsvisie. Ja, nou... Uh... Dan horen we u weer terug. Helemaal goed, heel graag. Bedankt. Ja, hartelijk dank. Good. Okay. We hebben geluisterd naar Iggy Pop met The Passenger. Uh, en aan de telefoon hebben we nu uh, volgens mij wethouder Gertjan Bluis. Maar die was misschien uh, niet zo fan van Iggy Pop en heeft even opgehangen. Uh, dus we gaan ondertussen nog even proberen uh, gert Bluis nog even uh, terug te vinden. En de muziekje te luisteren. When you're a stranger, faces look ugly when you're alone.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 En dat waren de doors met People Are Strange. Uh, dat gaat natuurlijk niet op voor onze volgende gast in de uitzending. En daar is weer een kleine storing in de, in de, radio, in de telefoonverbinding. U ziet het, dames en heren. Net als bij Jinek is live. Ja, dit was een heel kort stukje de Electronic met Getting Away With It. Maar meneer Bluis, u kunt er helemaal niet mee wegkomen. We hebben u volgens mij nu toch echt aan de telefoon. Ja, klopt. Ja, het ging een paar keer niet goed. De verbinding viel half weg. Maar ik ben er nu. Goede, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Uh, ja, goedemiddag eigenlijk alweer. Hè? Nou, goedemiddag alweer. Ja, klopt, ja. Ja, we zijn ja. blijven het gebend van goedemorgen in Zandvoort dat het een goedemorgen is. Um, ja, ja. Maar ik ben blij dat we toch aan de telefoon hebben. Uh, ja, en we hebben uh, uh, een hele discussie gehad in de raadscommissie en in de raad... over de dienstverlening in Zandvoort en de visie op de dienstverlening in Zandvoort...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 Ja, en nu valt dat een beetje stil. Dus ik vraag eigenlijk nogmaals op, als mensen in gesprek willen met het college, dan kan dat. Want we hebben gewoon ook een per per uur. Dus En het, dat, dat geven we ook door. En we zien ook wel dat uh, de Zalvoortse bevolking via de, de, de website, via Facebook, heel goed volgt. En ja. Ik heb er cijfers gezien van dat 70% van de bevolking dat, dat volgt. Nou, dat is relatief hoog. Als je dan de, de kleine kinderen enzovoort die dat niet kunnen eraf haalt, dan is dat echt één vijfde van Zalvoort die dat allemaal goed volgt.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 En vrijdag is het alleen in de ochtend. Maar, en dan kan je komen en dan, dan kun, kan je je dus melden of iets te melden en een, een tekstafspraak met je gemaakt. Ja, dus het is beter om, je, om een afspraak te maken. Dan, dan... Dan... Er wordt een afspraak gemaakt dat ja. je kan komen ja. op, op een apart moment. Of men doet het via e-mail e of via de telefoon. En als er spoedgevallen zijn, dan moeten we gewoon adequaat oprichten. Want er kan ook mensen binnen dat er iemand is overleden. In de tafel. Ja. Uh... En niet goed gegaan, dat geef ik ook toe.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 En daar heb ik ook over gesproken, dat gaat niet meer gebeuren. Het was maar wel een verhaaltje, klaar niet goed gegaan en uh, dat, uh, dat was even toen we overgingen. En uh, ja, soms heb je die discussie wel, en, uh, maar oké. Hey, volgens mij gaat het goed en als er klachten zijn, kunnen ze bellen. En ze kunnen ook altijd met mij bellen en ze kunnen ook een afspraak maken en met de wethouder of de burgemeester in het spreekuur. Dat staat ook op de website, als er problemen zijn. Maar hoe meer wij zelf weten.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 door degene die achter de balie zit, prima en Maar nou, Dat is voor hun ook een wat nieuwe manier van werken. Nou, volgens mij gaat dat goed. En uh, op zich moeten we elkaar gewoon in deze moeilijke tijd helpen. Het is allemaal even net iets anders. Maar ja. volgens mij lukt het prima. En straks is, het, uh, uh, is het, uh, de corona natuurlijk over. En dan is het uh, gemeentehuis weer helemaal open. En dan kunnen we uh, weer helemaal gezellig op een goede manier met elkaar communiceren en alles oplossen. Ja, daar gaan we, daar gaan we gewoon weer de uh, normale opening krijgen. dan hoop ik ook weer dat ik het uh, telefoon spreken met het college gewoon weer spreken in de wijk kan worden. Ja. Want dat zie je dan toch. Wij waren dus in de wijk ingegaan Ik was de eerste keer per pluspunt geweest. Nou, dan kwamen er toch zes, zeven mensen. Daar heb ik een goed gesprek gehad. Daar heb ik dingen voor kunnen oplossen. Ja, en dat dat die drempel moet laag zijn. En dat wilden wij als college. Dus dan, dan zouden we misschien uh, bij, bij de bibliotheek een keer een middag gaan zitten, snap je? Ja. U het laatste stukje van de, uw tekst was niet helemaal te verstaan. Uh, en nu hoor ik u helemaal niet meer. Ik weet niet waar, waar u uh, belt vandaag, uh, meneer Bluis. Dus niet op uw uh, uh, aardappelduin... Um, maar we hebben in ieder geval heel veel gehoord over de omgevingswet. Uh, en om, sorry, de, omgevingswet, ik de dienstverlening in Zandvoort. Um, en uh, we gaan luisteren naar een heerlijk stukje muziek. Dank u voor uw uh, bijdrage als u ons nog hoort. Mijn telefoon is er. Dus... In a pretty cabinet. Met the big cake, ze zegt. Just like Marie-Antoinette. A building a remedy for Chris Javine. At a, a time of an invitation, you can't take it. Tonight, caviar cigarettes, well busted etiquette, extraordinarily nice. She's a killer. queen, got body, jenity, dynamite with a laser beam, guarantee oh, to oh, blow oh, your mind. At a recommend it at the price, insatiable in appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Mediterranean, from China, and from down to Ganges, but then again, killer. incidentally, she met in that way. Queen. Crying, view came naturally from Paris. Naturally. The She could care less. stimulus and precise. She's a killer queen. Girl. Agility, dynamite with a laser beam Guaranteed uh, uh, to blow your mind Playful yes, as a pussycat, Ooh. momentarily out of action, Ooh. temporarily out of touch, absolutely right She's not to get you. She's a killer queen, got body to the dynamite with a laser beam, galsy to oh, oh, oh. blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. I'm sure. um. inside. En daar zijn we weer. We hebben geluisterd naar een bijzondere versie, de extended version van 'Abracadabra' Cadabra door de Steve Miller Band. En daarvoor hebben we ook nog geluisterd naar een prachtig stukje muziek en dat was Killer Queen van Queen. En nu gaan we praten met de Lions Club of tegenwoordiger van de Lions Club in Zandvoort. En wie heb ik aan de telefoon? Floris Goezinnen. Volgens kuzinnen. Kijk, want er waren, ik had een heel veel verschillende mailtjes. Het was een uh, ingelast onderwerp, want er is iets heel spannend met een bingo en bussen. Ja, we hopen dat het niet heel spannend wordt. We hopen eigenlijk dat we heel veel geld ermee gaan ophalen. Ja, als het spannend is, gaat iedereen meedoen. Ja, dat klopt. Ja. Uh, nou ja, normaal gesproken, ik zal even kort uitleggen wat de Lions Club is. De ja. Lions Club is een zogenaamde surfersorganisatie. Dat is de grootste in de wereld. Er zijn in totaal wereldwijd 1,2 miljoen mensen lid van. En ook Zandvoort heeft een Lions Club. En dat is een vrij actieve club die een aantal grote activiteiten jaarlijks doet... waar we nou ja, veel geld mee ophalen. En dat geld dat besteden we aan uh, met name kinderen. We hebben een aparte stichting, Stichting Lions helpen Kinderen. En vanuit die stichting worden kinderen in Zandvoort geholpen. Kinderen in de regio, landelijk... Maar ook wereldwijd er zijn er een aantal projecten die we ondersteunen. Alleen ja, nu is het wat lastig om bepaalde activiteiten te organiseren. Ja. Dus uh, uh, uh, zijn we met de club eens te raden gegaan, wat kunnen we? Nou, dat hebben we eerst eens even zelf uitgeprobeerd. Dat was erg gezellig. Paul voor kerst hebben we inderdaad een, uh, een bingo in de club gedaan. En dat bleek zo succesvol dat we gezegd hebben van nou, dat gaan we eens breder uitrollen. En we gaan proberen of we met uh, die bingo inderdaad uh, dit jaar... Uh, in ieder geval wat geld kunnen ophalen. dat we in ieder geval de kinderen kunnen blijven ondersteunen. En uh, dat klinkt heel erg mooi, natuurlijk. ...en Dat voor de kinderen is dat zeker heel erg goed nieuws. Um, maar hoe gaat dat in zijn werk, die bingo? Waar, waar gaat die bingo plaatsvinden? Nou ja, de bingo vindt online plaats. Ja. Uh, ...zoals veel activiteiten, wij vergaderen op dit moment ook uh, bijna elke keer uh, online. Want ja, bij elkaar komen is gewoon geen optie. Maar hoe we dat organiseren is als volgt. Er wordt in het, uh, het nieuwe museum, het HDMZ, wordt een, uh, een studio ingericht. Uh, daar staan twee leden van onze club, die gaan de, de feitelijke trekking doen... Uh, iedereen kan een kaart kopen of meerdere kaarten kopen. Niet zoveel mogelijk. Alleen ja. het moet natuurlijk wel zo zijn dat je de kaarten kan uh, bijhouden. En uiteraard wordt ook alles elektronisch bijgehouden. Dan is er een professionele ploeg die dat opneemt. En het wordt uitgezonden via YouTube. Oké, okay, maar, maar gewoon live. Dus je kan gewoon... Live wordt dat inderdaad gedaan. Uh, we starten zodanig dat de deelnemers in ieder geval voor de avondklok nog thuis kunnen zijn. We hopen zo'n beetje een uurtje bezig te zijn. Van half acht tot uh, half negen op 17 februari woensdagavond. En uh, ja, uh, wij vonden het erg leuk om te doen. Maar ja, we hebben natuurlijk wel deelnemers nodig en mensen die inderdaad de kaarten gaan kopen. Ja. En die twee mensen die die balletjes gaan trekken en zo. Ik, misschien heeft u wel eens meegekeken naar de bingo bij het wapen van Zandvoort. Ja. Uh, en die uh, daar heel bedreven in zijn. Is er ook een beetje, wordt er ook een beetje een sfeer gemaakt in de, in de studio... Zeker, dit zijn twee mensen die dat uh, al vaker hebben gedaan, ah. die uh, uitermate ad rem zijn en die uh, heel goed in staat zijn om dat spel zodanig te managen dat uh, ieder er uh, een, uh, een hoop plezier aan kan beleven. Dus het wordt toch wel een uurtje lachen tijdens het uh, trekken van de bingo? Ja, nou ja goed, we hebben gekozen voor YouTube. Normaal uh, we, we hebben we de eerste versies via Zoom gedaan, maar... Uh, ...bleek dat er dan toch te veel mensen doorheen aan het praten zijn. Nou, dat ja. is best lastig. Uh, tuurlijk mag er af en toe wat gezegd worden... ...maar uh, we doen het nu via YouTube... ...omdat dat gewoon inderdaad een veel groter bereik heeft. Oké. Okay. En uh, dan is de vraag... Ja, de, ...wat kosten de bingo kaarten ...en wat zijn de nou, prijzen? <laughs> er zijn niet zo heel veel prijzen... Oh. Uh, ...maar... We hebben wel een mogelijkheid om inderdaad uh, uh, voor een aantal dingen uh, een rijtje, uh, uh, horizontaal, een rijtje verticaal, uh, uiteraard de volledige bingo kaart en er zijn wel wat prijzen. We zijn nog op zoek naar een paar grote prijzen, maar het gaat in ieder geval uh, om uh, nou ja, flesjes champagne. We zijn op zoek naar prijzen onder de grens van 450 euro. Om te voorkomen dat we daar inderdaad belasting over moeten betalen. Dat willen we niet. Maar uh, we, we zien aankomen dat er inderdaad nog wel een aantal grote prijzen. Dat doen we namelijk bij alle evenementen hebben we inderdaad uh, nou ja, toch wel aanzienlijke prijzen. En dat kan bijvoorbeeld ook een volle boodschappentas van Dirk zijn die we in het verleden ook altijd bij evenementen konden aanbieden. Oh, dat klinkt wel erg goed. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen: een fles champagne. Dan ben ik wel bereid om een bingo kaart voor neer te leggen. Ja, daarom. <laughs> nou ja, de bingo kaarten zelf kosten al uh, vanaf 10 euro. Ja. En dan uh, koop je een gewone normale bingo kaart. En uiteraard hebben we inderdaad ook nog een soort premium kaart. Die kost dan 50 euro. Maar dan heb je ook meer kans op extra prijzen. En uh, ja, je steunt het goede doel dan nog wat beter. Nou, en, uh, waar leven Ja. De kaarten zijn uiteraard verkrijgbaar op het internet via lionsclubsanfoortnl slash bingo. En dan uh, wijst de weg zich eigenlijk vanzelf. Afrekenen doe je met, of met Ideal of met Paypal of met een ander betaalsysteem. Je krijgt de kaarten meteen in je bezit, die download je. En op de dag zelf ga je met een link naar de YouTube pagina toe. En kan je volgen of je inderdaad in de prijzen aan het vallen bent. Oké, okay. en dan heb ik, uh, zit ik zit lekker ijverig mee te bingoen. En ik heb een uh, volle kaart, een bingo-kaart. Dan kan ik niet roepen: bingo. Uh, dus hoe ga ik dan uh, mijn, uh, mijn uh, bingo-kaart verzilveren? Je kan dat aan call doen. Ja. Dus uh, er zit een soort knop op waarbij je aangeeft dat je inderdaad uh, een prijs hebt. Uh, dat kunnen de heren achter uh, in de techniek ook vaststellen, dus die zullen inderdaad iedereen die roept en uh, het niet terecht is, die worden recht wel uitgefilterd, maar degene die terecht die prijs heeft gewonnen, nou dan wordt het inderdaad keurig, uh, want we weten welke kaart bij wie hoort en de prijzen worden dan inderdaad keurig bij thuis verzorgd. Nou dat is uh, fantastisch, uh, dus eigenlijk, ik had eens begrepen dat er iets met bussen was over deze bingo kaarten. Nee, de bussen is een andere. Dat zijn andere acties die dit ah. jaar ook nog plaatsvinden of al plaats hebben gevonden. Als uh, uh, mensen zullen gezien hebben dat er in ieder geval in de Albert Heijn een oud geldzuil uh, heeft gestaan. Dat ja. er ook een, een bus heeft gestaan van Douwe Egberts voor het, uh, het sparen van de punten. En dat zijn twee acties die dit jaar doorgaan en tot, uh, nou ja, tot wel verwondering van iedereen eigenlijk toch nog meer opleveren dan in andere jaren. Het lijkt wel of iedereen zijn huis aan het opruimen is... zijn Douwe Egbertspunten aan het inleveren is. En dat kan overigens altijd... Uh, je kan het het hele jaar door naar uh, de Lions Club in Voorboor sturen. Voor, uh, wat ermee gebeurt is heel simpel. Uh, wij leveren dat in bij uh, Douwe Egberts. Douwe Egberts verdubbelt dat... en vorig jaar zijn er 130.000 pakken koffie naar de voedselbank gegaan. Oh, dat is een hele mooie actie. Ja. ja, en als een lokale Lions Club daaraan meedoet, dan gaat er ook een deel van die koffie naar de lokale uh, afdeling van de voedselbank. Nou, dus. En dan hebben we ook nog de oud-geldactie. Dat zijn dus inderdaad van die zuilen die er staan waar uh, in het verleden alle valuta van Nederland, uh, maar ook van andere landen, ingegooid werd. Dat gebeurt nog steeds. Uh, ook daar is een, een Lions Club heel actief mee. Die weten precies wat ze uit moeten sorteren. Het geld gaat dan uh, meestal met uh, mensen mee naar het buitenland toe. Die wisselen daarin. Het komt in euro's weer terug. En al dat geld dat gaat naar de stichting Lions Helpen Blinden. Uh, Fight for Sight heet die, uh, die organisatie. En wat we daarmee doen is heel simpel. Daar wordt een artsen uh, in het, uh, met onder andere in Nepal van betaald. Die daar een, uh, een oogoperatie kunnen doen om te voorkomen dat de mensen daar staart krijgen. En, en dan denk je ongeveer aan een uh, grote van ongeveer uh, tussen de 10 en de 25 euro wat zo'n operatie kost. Ja. En voorgaande jaren zijn er echt duizenden operaties in, uh, in Nepal en uh, in India hebben plaatsgevonden. Nou, dat is een allemaal hele mooie acties. Dus ik zou toch iedereen zeggen... verzamel de punten, lever het oude geld in. Uh, en uh, bestel natuurlijk ook gewoon bingo-kaarten. We kunnen ja. nog één keer het, uh, het adres doen op de website. Ja, Zandvoort aan elkaar.nl. slash bingo. lionsclubzandvoort.nl slash bingo. En u kunt op de site ook wel alle informatie over de projecten vinden. Zekers. Uh, de bingo is op 17 februari. Dus uh, ik zou zeggen snel kaarten bestellen. Want je weet maar nooit of ze op is op. Klopt. Uh, nou ja, op is wat moeilijk, maar het, want het is een 90 punten bingo, zoals we dat doen, dus op 90 getallen. Dus er zijn behoorlijk wat combinaties te maken. Oh. Maar uh, we hopen eigenlijk dat we helemaal vol zitten. Dat hopen wij natuurlijk ook. Uh, heel veel succes met de bingo. Heel veel plezier ook met de bingo. En uh, bedankt uh, voor alle informatie. Graag gedaan. En uh, <laughs> ik hoop dat uh, heel veel uh, luisteraars een kaart kopen. Bedankt. Dag. Oké, okay, dag. En voordat we uh, afscheid gaan nemen uh, met het prachtige nummer... wil ik u iedereen nog even bedanken. Ik wil Toon bedanken, Kort uh, Draaien voor de muziek. Ik wil Pim bedanken voor de uh, techniek. Gert van Kuik voor de redactie. Uh, en mijzelf voor de presentatie. Ik wens u allemaal een heel fijn weekend en tot volgende week. We'll I'm